10 uur. Raymond met het RS-journaal. Bij de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten heeft de Sociale Verzekeringsbank 60.000 aanvragen goedgekeurd zonder die eerst te controleren. Het ongecontroleerd uitbetalen van PGB's was afgesproken met de Tweede Kamer. Het maakt deel uit van het noodscenario waarmee staatssecretaris Van Rijn de achterstanden bij het uitbetalen van de budgetten wil wegwerken. Pas achteraf wordt getoetst of de budgethouders aan alle voorwaarden hebben voldaan. Als de aanvraag niet correct is en dat te veel is uitbetaald, kan PGB-houders worden gevraagd geld terug te storten. Mogelijk kunnen ze daar niet altijd aan voldoen en dan dreigt een gat in het budget van gemeenten en verzekeraars. Het gaat na jaren weer beter met de bouw. De omzet van bouwbedrijven stijgt en architecten krijgen meer opdrachten, meldt het CBS. Vooral kleine bouwbedrijven als dakdekkers en metselaars doen het goed. Hun omzet steeg afgelopen kwartaal met zo'n 12 ten opzichte van een jaar eerder. Er worden meer nieuwbouwvergunningen afgegeven en dat is een teken dat de nieuwbouw ook de komende jaren verder zal groeien, zegt het CBS. De bouwsector in Nederland groeit sneller dan in andere Europese landen. De helft van alle leidinggevenden die weten dat een werknemer wordt gepest, doet daar niets tegen. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar werkomstandigheden. Vandaag start een publiciteitscampagne van het departement om pest op het werk bespreekbaar te maken. Uit onderzoek blijkt dat één op de vier werknemers in zijn loopbaan wel eens is gepest. Dat wil zeggen dat iemand langere tijd te maken kreeg met spottende of kleinerende opmerkingen, geroddel en buitensluiting. In San Diego heeft een 92-jarige vrouw gisteren de marathon uitgelopen. Harriet Thompson is daarmee de oudste vrouw die dat ooit deed. Ze liep de 42 kilometer in bijna 7,5 uur. De vrouw begon pas met hardlopen toen ze 70 was. Vanaf dat moment is het haar grote passie. En dan het weer, op de meeste plaatsen droog, van tijd tot zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen in het westen en noorden regen en veel wind. In het zuidoosten ook zon en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat 4 kilometer fiets bij Knopend de Hoek. Door bergingswerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht, omrijden kan via de A9. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 GFM in 2015 al 25 jaar. Live. GGFM met nu Zandvoort op zaterdag. Het derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag. We zijn er nog één uur lang Jo. met een uh, druk programma volgens mij. Ja nou, no, uh, luisteraars. Ook het derde uur Zandvoort op zaterdag. Uh, uw lokale zender ZFM live in de lucht. Wat gaan we het derde uur doen? Uiteraard gaan we... Uh, ja, Ik zie me spanning uh, eigenlijk uh, te wachten op uh, het interview uh, weer met John Lemmens. Want die is voor ons aanwezig bij de wedstrijd EWC tegen SW Zandvoort. En wij verlieten hem uh, het vorige uur met een uh, 2-1 uh, stand in het voordeel van... Uh, EVC, Dus hopelijk dat het daar nog verandering in gaat komen. U hoort het zometeen tegen de klok van kwart over vier. Half vijf, het vaste item, het dier van de week. En die staat in de, de naam die wij daaraan verbonden hebben deze week. Is Bonnie. En kwart voor vijf, liefhebbers van het gedicht van de week. Het is weer een trekken van het eerste uur. Het gaat, uh, staat in het teken van een nacht in Zandvoort. En met name de toeristen. Nacht in Zandvoort, het gedicht van de week. Dat rond de klok van kwart voor vijf. En we gaan natuurlijk nog even schakelen met Patrick Berg... Want uh, die gaat ons even bijpraten over het WK-haringhappen. Dus uh, als we nog tijd hebben, Pit Report. Als we nog tijd hebben, update over de Volvo Ocean Race. En als we nog tijd hebben, sportkort. Dus luisteraars, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. Dan gaan we nog even naar de Benedenburen, of niet? Uh, we kunnen het alweer nog even Ja, dat gaan we, ja, we ook nog, nog proberen. proberen. Ben ben reden genoeg om te blijven luisteren naar Den Uur. Capture that's the way. de changes. Ja, we gaan weer naar Edam, naar Sjoel, slot van de wedstrijd EVC SV Sanford, Sjoen. Ja, nou, het is echt uh, de slotfase. Het is nog steeds 2-1. Soms het is echt de laatste 20. Heel sterk tegenstander. de Maar dat heeft niet in doelpunten te mogen uitkomen. Uh, een uh, paar kleine kansen, maar echt niet grote kansen. Er is nu een vrije trap. Die nemen dan direct rechtstreeks van EVC een metro... Of alles. Nee, 12 buiten het doel, griep. En ja, het is 3-1. Ja, helaas weer in de uitzending. Ik had veel liever had dat het 2-2 was geworden, maar het is 3-1 geworden. En ik denk dat dat ook wel de eind zonder zal worden. Vrij trap, uh, nou ja, misgegeven door de keeper, was verkeerd gekeken. En hij rolt naast hem zo de goal in. En dat betekent dat een, ja, een EVC een geweldige uitgangspositie volgende week heeft in Zandvoort om met 3-1 naar ons toe te komen. Dat betekent dat Zandvoort minstens dus twee keer moet scoren Hij wil het verlenging afdwingen. En uh, nou, dan heb ik net gehoord van de officials dat mocht Zandvoort verliezen er nog een mogelijkheid is met nog een finale wedstrijd. Tegen de winnaar van de Maar zover is het nog niet. Daar moet ik nog een keer twee, keer, drie, keer, vier keer, voor gaan voetballen. Nu is het nog niet. Dus ik zie de tijd dat het ook daar wel nou, zal blijven. Oké. Okay. Nou, dankjewel, uh, Sean. Graag gedaan. En ik zou zeggen, tot volgende week weer. En dan zitten we in eigen veld weer. Tot volgende week. Dankjewel, Sean Lemmers. Ja, dan uh, draaien we nog even één. Althans, we gaan eens even kijken of uh, Dolly. Uh, Oh, uh, bereikbaar is? Nee, die is niet bereikbaar. Do Dolly Ruist. <laughs> Dolly Ruist. <laughs> We hebben Willem Bruist in Dolly Ruis. Ruist. <laughs> Zoiets. <laughs> Zo dadelijk, uh, Dolly Tapierik, de open dag. Van de bouwclub onze benedenburen. Dat waren de Whispers en de Rocksteady. We gaan eens even naar de benedenburen. De Bombschuit Bouwclub, want daar is het tot aan vijf uh, uur open dag, uh, Dolly. Ja, dat klopt. Hoort u mij? Ja, u hoort ons. <laughs> Goed zo. Ja, we zitten beneden aan de trap nu. Even lekker buiten, want het weer is heerlijk natuurlijk. Maar uh, ik ben net binnen geweest en daar zijn heerlijke hapjes, hoor. Ho, ho, ho, ho, ho. Oh. Hey, jullie ja, jullie ja. voorzitter heeft het best gedaan. Ja, ik zit hier met Rob Bossink En die, uh, dat is natuurlijk een van de prominente meespelers van de Bomschuitenclub En hij is druk aan het fotograferen Wil nooit voor de microfoon, ja, maar wel, ik heb hem te pakken ja, <laughs> Vertel eens Rob, hoe is het vandaag verlopen tot nu toe? Hartstikke druk. We zijn heel blij dat er veel volk is geweest. En de mensen zijn heel geïnteresseerd. En we hebben weer wat nieuwe donateurs erbij. Want daar gaat het uiteindelijk om. De huren gaan ieder jaar omhoog. En de donateurs die vallen ieder jaar af. Wegens ouderdom. En nu hebben we er een paar nieuwe bij. En dat moeten we hebben. Dus dat is gelukt. De missie is wat dat betreft geslaagd? Zekers. Helemaal geslaagd. <laughs> wat leuk. Want het is natuurlijk uh, hartstikke belangrijk dat al dat... Uh, cultuurgoed in leven blijft en je merkt ook ik weet niet of jij dat hebt Rob bij de vereniging maar dat er wat meer animo is ook voor het verleden hè? zeker dat zie je nu aan het bezoek, er komen heel veel mensen die dat toch wel willen zien hoe die oude bom op het strand lagen vroeger en we hebben honderden foto's er speelt een dia presentatie hier van allemaal foto's van voor de oorlog nee, het is heel leuk en de mensen zijn heel erg geïnteresseerd, Nee, dat is heel leuk ja, en dat kan ik alleen maar beamen. En uh, de burgervader was hier ook zojuist met zijn vrouw. Die uh, vond het ook allemaal prachtig, hè? Ja, we hebben hem ook, geloof ik, donateur gemaakt. Dus de secretaris Hey, kijk, mee bezig, maar of het gelukt is, hoor ik direct. Ja, maar laten we wel zijn. Voor jullie zijn de donateurs natuurlijk ontzettend belangrijk. Hè? Dat gaat voor jullie bepalen of je kunt blijven doorbestaan... en nog meer dingen kunt creëren, of niet? Ja, dat klopt. Want wij huren dus van de gemeente tegen marktconforme prijzen. Dat is ons probleem. Daardoor zijn die prijzen zo gestegen. En de burgemeester pakt het wel weer terug hoor. Dat geldt aan huur. Dus hij kan best bij ons donateur worden, vind ik. Ja, die is mooi bekeken. Nou, jullie horen het jongens. Het is hier een uh, gezellige boel. Mensen kunnen geloof ik nog tot vijf uur terecht. Hè? Met hapjes en drankjes. Oh. En ontzettend veel leuke plaatjes. Maar ook echte bomscheitjes, miniaturen, schelpenkarretjes. Nou, alles wat maar op het strand vroeger voorkwam. Dat hebben we hier staan en hebben we allemaal zelf nagebouwd. En jullie kunnen de mensen daar alles over vertellen, toch? Dat klopt. Precies hoe we het gemaakt hebben, maar ook hoe het vroeger was. Aan de hand van oude foto's hè, van 1930, 1940. Die hebben we dus allemaal. En daar bouwen we de bootjes en de karretjes na. Nou, nou, ik zou zeggen, uh, Zandvoorters en uh, mensen uit de omstreken die dit kunnen horen... Een half uurtje. Je hebt nog een half uur de tijd om hier te komen kijken en te bewonderen... wat deze knappe mannen allemaal maken in hun vrije tijd. Het is werkelijk waar. Sommige dingen zijn niet te geloven. Zo precies, zo klein, zo mooi. Dus kom, word lid of word donateur. En we hebben nog wat nieuws ook. We hebben... Kleine, hele kleine miniatuurbootjes in lampen gemaakt. En die branden ook nog met een LED-verlichting erin. Dus een gewoon lampje van 100 watt. Daar zit een bootje in gebouwd. Daar is een bootje in gebouwd. En dat is heel leuk. En een vuurtorentje heb ik ook al gezegd, gezien met stram. Oh, het is zo schattig. Allemaal komen gewoon. Dit was uh, ons interview op de Tolweg 10. Want het is ook niet onbelangrijk om te weten natuurlijk als je wil komen. Beneden best ja, wij zitten nu uh, onderaan de trap bij CFM. En uh, komt u even langs. Hartstikke gezellig. We gaan weer terug naar Rob. Hé, hey, dankjewel Dolly. Jo, graag gedaan! Jo, hoi. Nou, gezellig bij onze benedenburen, Patrick. Patrick Berg, goedemiddag. Ja, ja ik, heb, ik heb er al aan het schaaltje net toe mogen brengen. Dus. Ja, oh, uh, vandaar! Uh, vandaar. Uh, als, als ik, ik even wakkerder was geweest, dan had ik gelijk naar boven kunnen lopen. Maar... Ja, ja! Ja! Ja, ja, ja, inderdaad. Je... Want een haarikje had er ook wel in gekund. Kom op, Patrick. Bedankt. Ja, We je te goed, vriend. Ja, nee, helemaal goed. Uh, Patrick, goedemiddag. Ja, we, we, we bellen jou vanwege pop-up Zandvoort, want uh, daar ja. doen je leuker mee. Uh, ja, we, samen met, uh, met de andere visboeren in Zandvoort, uh, Jaap Kroon, uh, Boudewijn Villeburg, Vis uh, van Vloor, Arie Guit, John Verdam, Allan, mijn tweede broertje en ik, zijn we met z'n zeven hebben het idee ingebracht voor de pop-up wedstrijd om het wereldrecord Haringhappen in Zandvoort neer te gaan zetten. Uh, al jarenlang is het uh, in handen van uh, eigenlijk de noordelijke provincie. Uh, in, in 2010 is het uh, gevestigd in Groningen. Daar deden 710 mensen tegelijk een hap van de haring nemen. Toen is het uh, twee jaar geleden is het verbroken door een plaatsje in Friesland... waar 940 mensen tegelijk een hap van de haring namen. Ik denk nou, als je nu een wedstrijd moet verzinnen om zandvoort op de kaart te zetten... Zandvoortse wapen bestaat uit drie haringen. We zijn van oorsprong een vissersdorpje. Ik denk, nou, dan moet dit toch een superleuk idee zijn... om, om Zandvoort in uh, publieke belangstelling te, te, te krijgen. En op het moment dat je zo'n evenement houdt... bijvoorbeeld op vrijdag het begin van het pop weekend, en om zes uur doe je het midden in het dorp... en je krijgt minimaal duizend man open bij elkaar, op, bij elkaar te krijgen... De, daarna waaiert het uit in het dorp en heeft iedere ondernemer en is het een stuk gezelliger in het dorp. De restaurantjes lopen hopelijk een beetje vol. En ik denk nou, dat is een, een, het, het, een, een leuk idee om in te brengen. Dus vandaar dat we uh, uh, ons uh, voor de voetballicht willen brengen en een hoop stemmen moeten vergaderen. Want momenteel liggen we derde met flinke achterstand op nummer twee. En nummer vier zit ons op de hielen. Dus ik ben blij met, dus we zijn aan het knokken voor iedere stem. Het loopt nog tot morgenavond dat je kan stemmen op www.popupzandvoort.nl Idee nummer drie, wereldrecord Haringhappen. www.popupzandvoort.nl, daar kan je dus stemmen op het WK Haringhappen. Heb ik wel even een vraag, want gisteravond sprak ik ook jouw, jouw zeg maar, collega Jaap Kroon. Ja, die is ook helemaal, helemaal weg van deze actie. En weet je wat nou het leuke is? Wat ik nou het leuke vind van die actie van jullie... dat je het met z'n allen doet. Ja, dat is toch... Ja, maar daar, daar moet je, je moet elkaar toch af en toe... Dan... Ik merk nu wel in de strijd dat er een aantal ondernemers zijn... Uh, die de wedstrijd helaas een beetje uh, aan het manipuleren zijn... Het gevoel bekruipt, uh, bekruipt bij meerdere mensen dat de mensen niet eerlijk gelopen denken... ...jongens, jongens, je wilt met alles sa samen het op de kaart zetten. Waarom zitten er weer één of twee mensen bij die, die een ander idee iets niet gunnen? Uh, weet je, er zijn veel meer leuke ideeën ingebracht. Uh, muziekfestival in de Halberstraat. Uh, een, biosco een bioscoop op het strand... Uh, er zijn meerdere leuke ideeën. Gun elkaar wat en dan komt Zandvoort voorzelf weer bovenop. En dat doen we ook met z'n allen, met visboeren. We, gaan, we zijn gezamenlijk het idee aangegaan. Uh, we zijn bij elkaar gezitten en uh, gezamenlijke foto's gemaakt. En je moet, uh, uh, gelukkig hebben wij geen strijders als, als visboeren onder elkaar. Als, als ik wat verkoop, uh, dan lopen er genoeg mensen om dat een andere kan ook wat kan verkopen. Dat bedoel ik? Ja, gewoon uh, alle, alle vis, uh, visboeren bij elkaar... die uh, zorgen voor het uh, WK Haringhappen. Nog even over, uh, over, dat, ja, over dat record, uh, Patrick. Want ja. als jullie dat gaan doen, gaat het sowieso door? Dat is uh, mijn eerste vraag. Sorry, wat gaat er? Op? Gaat het sowieso door? Gaat het sowieso door? Nou, ja... Uh... Een moeilijke vraag. Dit is een moeilijke vraag. Stop, ander woord. Ja, stop, ander Dus nou, ik ga er even vanuit dat het doorgaat. Maar ja, dan krijg je ook nog de voorbereidingen. Want zo'n wereldrecord moet natuurlijk ook van tevoren aangevraagd worden. Ja, weet je, alles is in gang gezet. We hebben spandoeken besteld, we hebben beachplaggen besteld. Wij zijn er echt van, voor de, gaan we ervoor dat we het willen door laten gaan. Alleen worden we er wel een beetje zuur van dat we merken dat, uh, dat andere mensen op oneerlijke manier de loef proberen af te steken. Het wordt een beetje zure begrijp ik. Dat kunnen we toch, dat kan toch niet waar zijn, man. Het was ja. zo'n leuk evenement neergezet. Eh, alles is mogelijk door de gemeente op de weekend van 19 tot 21 juni. Iedere ondernemer mag wat verzinnen. En dan ga je voor een wedstrijdje gaan we mensen vaststellen. Dat zal ik eerlijk zijn. Waarom eh, worden wij zoiets van? En daar hebben jullie gelijk in. Nou, nog één keer je oproep om te stemmen op het wereldrecord haringappen. Op, stem op, gewoon op, op voor mij stem op alle ideeën. Er zijn zoveel leuke ideeën, maar laat zien dat je er blij bent dat Zandvoort weer een beetje bruist. En dat Zandvoort, uh, dat het gezellig wordt in het dorp. Dus... Tuurlijk, wij hebben graag stemmen, maar stem sowieso op een idee. Zoek het er een keertje op de lijst, WWE lees het door en waar je op stemt, dat maakt niet zoveel geluid. Maar ga stemmen en om te doen, hoop ik dat het ook in, in de mensen top 3 staat. Dus je, kan, je kan meerdere stemmen, kan je, kan je klikken. Je hoeft niet één stem, uh, niet één uh, evenement. Als je zegt van hé, hey, ik vind drie evenementen leuk, kan je ze alle drie aanklikken. Dankjewel, Patrick, voor je positieve oproep. Helemaal goed. Goed zo. Heel bedankt voor bellen. Graag gedaan. Oké, okay, jij ook. Geniet van het mooie weer, hè? Dat doen we zeker. We... Oké, okay. okay, Patrick Doei. Berg. Stem inderdaad op het wereldrecord. Haringap of alle andere leuke ideeën van Pop-Up Zandvoort. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom. Just won't like a Van Patrick Berg, je kan nog stemmen tot aan morgenavond via popupsandvoort.nl. En laat jouw stem horen op het leukste idee voor het pop-up weekend hier in Zandvoort. En natuurlijk ook onder meer het WK Haringhappen. Dat zou een mooi record gaan worden voor Zandvoort. Ja, zijn die Noordelingen eindelijk dat we het wel kwijt, Albert <laughs> Jan? Als, als ik dat doorbrief naar het Noorden, dan zal je volgend jaar zien dat ze dan weer... Een, een krijgen, we, dat krijgen, weer krijgen we dat betere. weer. Krijgen we dat weer. Maar goed, eerst naar Zandvoort met die, dat WK. Zo is het. Het is tijd voor het dier van de week. Ja, en ik heb gekozen voor een Bonnie deze week. Een gekke Bonnie wordt ze ook wel genoemd.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 dat er niet met haar te zollen valt. Andere honden probeert ze weg te blaffen. Bij de ene lukt dat wel en bij de andere daar is het gelukkig niet van onder de indruk. Aan de lijn valt ze echt uit. Dit gedrag moet echt wel goed begeleid worden. Ze is niet gewend om met katten om te gaan. De ene keer reageert ze beter dan de andere keer. Ze kan alleen zijn en kent de basiscommando's. Deze vrolijke en pittige dame die wel in is voor een goede wandeling. Ze moet regelmatig geborsteld worden... en kan soms ook wel een trimbeurtje gebruiken. Bonnie is zeker geen beginnershond. Ze heeft duidelijke leiding nodig. We zoeken voor haar een nieuwe baas zonder kinderen... die lekker met haar aan de gang wil gaan. Ze was wel heel erg ligierig en baasgericht. En dat is echt heel leuk om te zien. Want ze leert superstel en wil graag dingen voor je doen. Trucjes leert ze zo... En ze zal waarschijnlijk ook wel uitdagingen zien in, uh, uh, in zo'n oefenbaan. Kortom, een sportieve nieuwe baas is zeer gewenst. En waar verblijft Bonnie momenteel? Bonnie verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. Of kijk ook even op de website www.dierenthuiskennabeland.nl Want ook Bonnie verdient een thuis. En dat was hem, het dier van de week. En bij onze benedenburen is het echt gezellig, Albert Jan. Want uh, ja, er zijn zoveel mensen daar. Oké. Okay. Ja, G kwam nog even terug. Onze gast uh, Ik, van vandaag. Ja, G. En die, die heeft het ook enorm naar zijn zin daar. die, die, die, die is bij de bomschuut. Tuurlijk, Aarik, een, Gelijk een drankje die. erbij. Gelijk En uh, uiteraard uh, heel veel gezelligheid van die bomschuutbouwclub. Tot aan 5 uur die open dag. The sun comes up as the moon goes down En ik wil toch even met je hebben over die geweldige live uitzending van vanavond. Dat kan. Ja, ja. Heb je er even tijd voor? Jazeker. Mooi. Want luisteraars, het is uh, van uh, de 20 jaar Rob Akda Awards live op ZFM. De Rob Akda Awards viert op uh, vandaag hun 20-jarig bestaan. En dat zal niet geheel onopgemerkt gaan, uh, voorbij gaan naar de luisteraars van ZFM. Dat blijkt wel uit de verschillende bands en de muzikanten... die op drie plaatsen binnen het patronaat gaan optreden. Zo zijn er bands te zien die in de geschiedenis van deze appels met bananen competitie hebben opgetreden. Nou, nou, nou, krijg ik het moeilijk hoor. Uh, Etherell, Zero Gravity, Stuurbaard, Bakkerbaard, Beat Cream, Baptist, maar ook Fields of Steel. Deze laatste band is de band van de Zandvoortse Danny van, der, van het Lo. ZFM gaat vanavond een live registratie verzorgen vanuit het patronaat Haarlem. De uitzending begint om 8 uur en duurt ongeveer schrik niet tot 4 uur vannacht. Wow. Interviews zullen worden afgenomen door Jaap Koper en Dolly Tempierik. En de technische realisatie is in handen van onze collega's Marcus van Dam en Sander Douwerdij En niet te vergeten, meneer Luiten. Luister live mee op ZFM vanavond tijdens de Rob Akda Awards, die, op, die vandaag dus hun 20-jarig bestaan vieren. De uitzending, nogmaals, begint vanavond live om 8 uur en zal tot 4 uur in de nacht duren. Luisteren naar ZFM dus 20 jaar Rob Akda Awards. En ZFM is erbij. Zodat ik het gedicht van de dag. Waar is deze? Hier is Brick by Brick.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 Respect voor de mannen en de vrouwen he, die het vanavond gaan doen, eh, Albert Jo. Waanzinnig. zinnen. Tot vier uur live door op CFM. Twintig jaar Rob Akta te beluisteren vanaf acht uur vanavond. Exclusief bij CFM. Zo is dat. Het is kwart voor vijf. We gaan hem doen. Het mooie gedicht van de dag. Een nacht in Zandvoort. Je vraagt je af of je zin hebt in een sigaret... Twee uur s'nachts We liggen in bed In een hotel in Zandvoort Waar niemand Niemand ons hoort Waar niemand ons kent En niemand ons stoort Op de vloer ligt een lege fles wijn En kledingstukken Die van jou Of die van mij Een schemering Radio CFM Zacht op de achtergrond en deze nacht heeft alles wat wij van deze nacht verwachten. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt besproken in het mooie gedicht. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht, vannacht beleef ik hem met jou... Ik ben nog wakker en ik sta naar het plafond. En ik denk aan de dag lang geleden begon. Het zomaar ervandoor gaan met jou. Niet wetend waar de reis eindigen zou. Nu lig ik hier in Zandvoortstad. En heb net de nacht van, met, van mijn leven gehad. Maar helaas, er komt weer licht door de ramen. Hoewel voor ons heeft de wereld vannacht niet stilgestaan. Maar dit gedicht blijft slechts bij woorden. Een film is in scène gezet. Maar deze, deze nacht met jou, is levensecht. Het mooie gedicht van de dag bij CFM. Het is een nacht, leven echt. Never en dan dat samen met je Saturday Love. <middels> Let's sing it Nou, dat mooie gedicht van de dag voor jou. De hey, the Saturday Love erbij. Nou, wat wil je nou nog meer, hè? Het is een nachtleven, zegt. Dit is de, de single van uh, Alex en O'Neill als uh, een en laatste plaatje... en we hebben nog wat nieuws zo uh, aan het slot van dit programma. Ja, allereerst luisteraars, blijft u rustig luisteren... want uh, om vijf uur hebben we twee uur live Entertainment for You... en onze collega Fred gaat dat uh, presenteren. Dus u heeft genoeg reden om uw radio gewoon aan te laten... en natuurlijk vanavond ook vanaf acht uur, vergeet u het niet... de Rob Akda Awards live, exclusief bij CFM, uh, wordt voor u live verzorgd... en dat gaat duren tot een uur of vier s'nachts... En last but not least, uh, weggeweest om het zo maar eens te zeggen. Back weg weg geweest. geweest. Aanstaande woensdag is hij weer, uh, weer te beluisteren. Elke woensdag van 8 tot 10. Onze collega Jacques Jongmans met ZFM breekt de week. Vergeet u niet af te stemmen dan op ZFM. Dat waren de berichten. Zo is het. Nou, de uitzending zit erop. Uh, Albert-Jan, Dankjewel. Ja, wel. Graag gedaan. Ja, jij gaat weer een weekje mantel... Ik ga weer mantelzorgen. mantel zorgen. En uh, Dolly neemt het morgen de honneurs zwaar als ze wakker is. Want die, gaat ook, die moet ook nog een hele nacht door. En je en kan uh, ook in één keer doorgaan, uh, Dolly. Ja. ja okay, ga je uh, zin zin we uh, nog even met Sine en uh, de Jazz mee, ochtends? Ga je vast in de studio zitten. <laughs> Geef een seitje als twee uur. <laughs> Oké. Okay, nee, goed. Uh, het zit er weer op voor vandaag. Ja, morgen ben ik er met Dolly tussen twee en vijf. En volgende week zijn wij er weer. Zijn wij er weer. Op de zaterdag. Tot dan. En een fijne zaterdagavond. Dag. Doei doei en blijf Stop luisteren. Things in love are bad. Tijken really might you made.